Drie uur. NTO Radio 1. Met Hugo Borst en Gert van Thof. Hof. Kijken naar twee wedstrijden op dit moment live in de Eredivisie Utrecht-Vitesse. Het is een wonder, maar daar nog 0-0 en bij Ajax-Jereveen ook nog niet gescoord. Nu eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.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 Rivieren zijn buiten hun oevers getreden... en een deel van Queensland is tot rampgebied bestempeld. In een paar dorpen moesten mensen hun huis uit, omdat het onder water staat. In sommige gevallen kregen mensen daar ook te maken... met krokodillen, spinnen en slangen. Criminelen proberen internetters af te persen... door in een mailtje te dreigen met de publicatie van een masturbatiefilmpje. Hoort u zo alles over? Maar Eerst even naar Andy. Want er is gescoord in de arena. Ajax. Wat een week voor Matthijs de Licht. Want hij scoort de 1-0 voor Ajax, de nieuwbakken aanvoerder. Ajax leidt met 1-0 tegen Herenveen. Nou gaan we verder met dat masturbatiefilmpje. In de mail staat dat ze via een virus beelden van je hebben gemaakt. terwijl je jezelf bevredigt. Als er 500 euro wordt overgemaakt, wordt dat filmpje niet verspreid. De fraude helpdesk waarschuwt mensen er niet in te trappen. Toch hebben drie mensen dat wel gedaan. Op het WK Allround Schaatsen in Amsterdam... heeft Sverre Lunde Pedersen de leiding genomen. De Noor was op de 1500 meter veruit de snelste... en verdrong daardoor Patrick Roest van de eerste plaats in het klassement. Negenvoudig wereldkampioen Sven Kramer werd vijfde... en staat nu in het klassement derde achter Pedersen en Roest. Op de afsluitende 10 kilometer... moet Roest bijna acht seconden goedmaken op Pedersen. Kramer meer dan 16 seconden. Het weer, de regen, trekt naar het oosten en noorden... en in het zuiden wordt het droog. In het westen ook zon en het wordt 9 tot 15 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon. En dan wordt het 8 tot 15 graden. We hebben zometeen de verkeersinformatie... maar eerst Ajax tegen Heerenveen. Er is opnieuw gescoord, Andy. En wat een goal, zeg van Martin Eudegaard voor Heerenveen. Van afstand met de linker, kansloze keeper Onana. Binnen een minuut is het 1-1 bij Ajax Heerenveen. Edwin Gerritsen dan met de verkeersinformatie alsnog. Ja, er zat 1 file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 8 kilometer. De vertraging is nog een uur, die neemt nu af... want na een ongeluk is de weg daar weer vrij.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 Daar werd wat groots verricht van Diederik van Vleuten, nu in de boekhandel. We ja, zijn terug bij NOS langs de lijn en het woord masturbatie valt tijdens het NOS journaal. En dan is het de bevrijdende goal voor een 18-jarige jongen. Ja, het is voor mij een beetje te veel, Andy. <laughs> ja, nou, ik wilde er ook al van alles bij bedenken. Maar het masturberen was van korte duur van Ajax-zijde. Want toen kwam Heerenveen met Eudegaard. Het was een geweldige goal. Een afstandsschot met links. En zo is het 1-1. Een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Nu is Ajax weer weg via het Neres. Maar uh, hij wordt... Uh, Oeh, wat een beweging. is al vier man kwijt. Een dan met een overwinning wordt er tegengehouden door Stijn Schaars die een gele kaart krijgt. Of is het aan een ander? Voor een eerder overtreden, nee, Stijn Schaars, geel. Het staat 1-1. Wie verlost Ragnar Niemeijer bij FC Utrecht-Vitesse? Jij bedoelt van de hatelijke 0. Juist. Ja, Want het staat 0-0, uh, we spelen nog 10 minuten. Utrecht een vrije trap, kan die bal nog een keer voor het doel komen... via de linkerkant nu. Klieg speelt Ajoep aan richting de achterlijn. Ja, dan uh, glijdt hij uit. Hij is niet de eerste Hugo op dit veld, het ja. is glad zat zojuist zijn Mount met niemand in de buurt... een sprintje trekken en opeens lag hij op zijn buik. Nou ja, het belangrijkste is dat het nog altijd 0-0 staat dus. De 10.000 meter nog te gaan... bij de wereldkampioenschappen o schaatsen. Hoe laat gaat dat allemaal beginnen bij jou, Sebas? Of daarna Swinks en Silos dan één pauze. Dus dan zijn we ongeveer drie kwartier verder. Dus uh, net voor de klok van vier uur komt de finale. Marcel Bosker tegen Patrick Roest. En in de laatste rits verre Lune Pedersen de leider in het klassement. Tegen Sven Kramer op wie die 16 seconden voorsprong heeft. Tot zeven uur, NOS langs de lijn. Ajax tegen Herenveen En Ajax mocht een vrije trap nemen. En Zier stond erachter. Ja, maar we hebben een doelpunt bij Utrecht tegen Vitesse. Ja, het is de treffer van Willem Jansen. Het is uh, 9 minuten voor de rust. 1-0 voor FC Utrecht. Dit is een heel klein gaatje. Hij staat op een meter of 10 11 van het doel. Ziet een heel klein gaatje links in de benedenhoek. En daar kan pas weer dan niet bijna dat Utrecht op de achterlijn heel goed doorgaat met uh, Ayoub. Ze krijgen die bal bij Vitesse niet weg. Matig verdedigd door Serrero. En dan krijgt hij Joep die bal voor het doel. En dan is het Willem Jansen die hem hard binnen schuift. Zo zijn we van de nul af en leidt u terecht tegen Vitesse dus. In de herkansing en die Houtkamp, Ajax-Hereveen. Ik denk dat uh, Fopper de Haan, die ik uh, tegenkwam op de roltrap hier... waar ook een uh, jochie van een jaar of zes zei van... God, wat hebben ze hier een groot clubhuis... Uh, <laughs> Dat vond ik wel een mooie. Fopper uh, ook zal uh, genieten van deze wedstrijd. Want het is een uh, leuke eerste helft. Die nu 37 minuten oud is en 1-1 als tussenstand kent bij Ajax tegen Herenveen. Ajax sterker, maar Herenveen toch wel gevaarlijk. En ik wilde net gaan zeggen bij die 1-0 van Ajax dat dat uh, op een goed moment was. Omdat Herenveen dan moest gaan komen. En dat deden ze ook meteen. Want uh, die goal van Eudegaard, zijn tweede pas dit seizoen. Dat is uh, opvallend voor zo'n goede uh, aanvallende speler als uh, de Noor is. Uh, dat uh, was wel een mooi moment. 1-1. Nu een hoekschop. Rechterkant voor Ajax. Schöne achter de bal. Hij hey, uh, met negen doelpunten. Bijna topscore. Want de topscore is natuurlijk Klaas-Jan Huntelaar met 10 bij Ajax. Bal voor het doel. Wordt weggekopt. Wordt opgevangen door Ziyech. Ziyech in één keer uithalen. Maar hard over het doel. Ja, daar moet je echt... Van de 100 keer lukt dat 99 keer niet. Half hoog, volley en dan ook nog allemaal mensen voor je neus. Dan moet die echt perfect zijn. Wil je Martin Hansen, de keeper van Heerenveen, kunnen verschalken? 1-1 de stand, 38 minuten gespeeld. Uh, ja, de laatste paar weken gaat het natuurlijk niet echt lekker bij Ajax. 0-0 tegen ADO, 3-2 verlies tegen Vitesse. Uh, en nu dus uh, die moeilijke wedstrijd toch altijd tegen Heerenveen. Alhoewel moeilijk, de laatste 17 wedstrijden is er niet meer verloren door Ajax tegen Herenveen. 14 keer gewonnen en drie keer gelijk in uh, de eredivisie. Als de bal over de achterlijn is gegaan en Ajax de bal in het spel mag brengen via André Onana. André Onana, ik vind hem af en toe wat, uh, wat slordig, wat... Uh, ja... Niet zoals het hoort bij een echte hele goede keeper. Nu ook, het duurt allemaal lang en wat nonchalant eh, gaat hij de bal dan naar voren rammen richting Huntelaar. Die heeft al wat kansen gehad. Nu is zijn uh, beweging ook niet goed genoeg, want het uh, balbezit is voor Heerenveen. Proberen snel te counteren, maar dat... Uh... Dat lukt ook weer niet omdat er een overtreding wordt gemaakt door Morten Torsbu. En dan uh, is er de vrije trap voor uh, Ajax met uh, Kluivert. Kluivert die glijdt weg. En die uh, kan ook een bal overgenomen worden door Van Amersfoort. Van Amersfoort draait en kapt. En speelt de bal dan weer even terug naar Eudegaard. Eudegaard helemaal terug naar Schaars. En Schaars dan zal dan nog verder teruggaan naar Daniel Heuk. Nou, ik zei het al, leuke eerste helft. 40ste minuut 1-1 bij Ajax Herenveen. Dan gaan we eens kijken in uh, Frankrijk. De laatste etappe van uh, de etappenkoers Parijs-Nice. Van Nice naar Nice met zes hellingen. Joris van den Berg, hoe is dat afgelopen? Het werd een Spaans feestje, Gert. We hadden Yates in de leiderstruis. Simon Yates, Een van die twee Britten, tweelingbroers zijn dat, van een Australische ploeg. En toen gingen er drie Spanjaarden in de aanval. Daarbij zat Soler, die stond aardig geclasseerd op de zevende plaats. En die plaatste een vroege aanval en daarachter bleven ze maar twijfelen. En de ploeg van Yates werd steeds kleiner en Yates moest het alleen gaan opknappen en toen gingen de Belgen daarachter Wellens en Teuns hem ook onder vuur nemen. En toen vielen twee andere Spanjaarden, de Izagiris, in die jacht. Toen kwam dus achter die kopgroep weer alles bij elkaar en vooraan bleef die Solaire maar stand houden. Dat is een ploeggenoot van Valverde. Valverde rijdt hij niet. Solaire wel en hij houdt wel geteld geloof het niet, in het algemeen klassement. Vier seconden over op Simon Yates en die kwam balend over de streep in zijn gele trui. Bij Bijna, maar toch net niet. De Spanjaard Marc Soler van Movistar wint Parijs niet. Dat is een grote verrassing. En Simon Yates wordt tweede. En dat is voor hem echt een heel pijnlijke troostprijs. Zo moet je het ongeveer samenvatten. FC Utrecht tegen Vitesse. Ragnar. Nog vijf minuten. Het staat 1-0. Ingooi Kleiber op de Utrecht-helft aan de rechterkant. Laat ik nog even teruggaan. We zagen dus dat doelpunt van Willem Jansen. Maar kort daarvoor... Dat was een hele mooie vrije trap van wie anders dan Mason Mount... die op de paal eindigde. Dat had ik nog niet gezegd. Veel dreigender is Vitesse niet geweest. Dat zou nu misschien kunnen als diezelfde Mount... boven wordt gekegeld in de middencirkel door Willem Jansen. Die krijgt een gele kaart. Is volgende week dan geschorst in de uitwedstrijd tegen Herenveen. Het is de derde kaart voor en van de streek kregen ook geel. Het was een hele mooie vrije trap. Het lag Helemaal open in de linkerhoek. Maar de bal ging op de linkerpaal. Die poging van de specialist Meester Mount. Die er al zeven maakte. En we zagen volgens mij ook weer zo'n uh, pauze. Zo'n time-out van uh, de trainer van Vitesse. Want even later stond iedereen... Bij Henk Frezer. Er was kortzachtig overleg. Omdat hij niet tevreden is over het spel van zijn ploeg. En we zagen Kasia communiceren met de spits. Met Mataf zo van. Ga maar eens even liggen zo meteen. Dan kunnen we even de koppen bij elkaar steken. Dat trucje hebben we al eerder gezien van Henk Frezer. Even later was het raak. En inmiddels heeft hij het ook wat omgezet vrezen. Door met twee spitsen te gaan spelen. Maar Tafs en Linsen nu naast elkaar. En Linssen zagen we juist, juist wel hard uithalen naar een misseltje van Van de Marel. Uiteindelijk was het de redding van de Utrecht doelman. Nou dat gezegd hebbende zijn we bij. Kunnen we eens kijken wat er nu allemaal gebeurt. Willem Jansen naar uh, aan de linkerkant. Ajoep Van de Marel. slordig. Ja, deze twee ploegen hebben toch te weinig opgestoken gisteren. Van Elmo Liefdink bij Willem 2. Want dat ging die keer tegen PSV, want werd er daar ongelooflijk hard gewerkt. En als uh, zojuist Serrero dat had gedaan bij dat doelpunt... dan was die uh, 1-0 van Willem Jansen er nooit gekomen. Want dat uh, was een treffer die te voorkomen was. Ze spelen nog iets meer dan drie minuten. Echt aantrekkelijk is het nou ook weer niet in Utrecht. Er is wel gescoord, het is 1-0 hier. Leuke eerste helft bij Ajax tegen Ereveen en Andy. Een blessure bij Maximilian Weber. Hij staat weer. Dus kan verder. 1-1 de stand. We zitten ook hier vlak voor rust nog twee minuutjes te gaan. In een inderdaad leuke wedstrijd om naar te kijken. Volle arena. Zo goed als vol. Ik zie toch nog wel wat lege plekken. Een open dak omdat het weer goed is. Maar dat, daar weet Sebastian ook alles van. Hier vlakbij wordt het WK schaatsen afgewerkt. En nu is er balbezit voor Ajax. 43 minuten precies gespeeld. 1-0 de licht. 1-1 Eudegaard. En als ik de ligt zie. En nu op zijn achttiende aanvoerder. Dan moet ik aan vorig jaar denken. Toen hij samen met Abdelhak Nouri zijn debuut maakte in een bekerwedstrijd tegen als ik het nog wel heb. Willem II. Nu al voor het doel gevaarlijk. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Heerenveen. Voor Martin Hansen. Hoe gek kan het dan lopen? Hè? Als je dan Abdelhaknouri uh, kijkt in zijn staat nu uh, triest. En uh, het, het, het hoogtepunt toch wel voor Matthijs de Ligt lijkt mij dat je aanvoerder van het grote Ajax mag zijn. op je achttiende jaar. en de 1-0 wist te maken tegen Herenveen. Nu 1-1. De bal bij Martin Hansen, de keeper van Herenveen. Bal naar voren richting Van Amersfoort. Die wint uh, het komt wel ook in tweede instantie. En in derde instantie probeert hij Boejanisjat te bereiken. Maar dat lukt niet, want er zit We Weber tussen. Die speelt de bal terug op Onana. Monana in zijn strafschopgebied weer eventjes wachten. Eh, en soms lijkt het wel alsof hij te lang wacht doelpunt bij Rachna, hoor ik. Ja, en een goed moment voor Utrecht om het te doen in de 44e minuut. 2-0 doelpunt te maken is Labiad aan de kant van FC Utrecht. Het is al zijn elfde treffer en hij eh, ja, zet dan toch wel goed door. Wordt wel wat gehinderd. Het is een aanval via de rechtervleugel en dan eh, krijgt hij de bal van dichtbij over de doellijn eh, heen. Een duel dat eh, wordt gewonnen door Kerk. Hij eh, ja, ziet dan toch ook wel dat van de verf het lastig geeft met dat gladde. Veld. Voorzet komt vanaf die rechterkant van Van der Streek. Ja, zit even te kijken naar die verdediger. Het blijkt af en toe wel balletdansen achterin bij Vitesse. Omdat dat veld niet handig is. Niet lekker voetbal. Hij heeft ook kerklast van. Maar die krijgt dan nog wel de bal bij Van der Streek. En ondanks het vasthouden van Dabo is het dan dichtbij. Van dichtbij raakt 2-0 voor Utrecht. Nou, dat is dan wel uh, erg ruim. Zo goed speelt Utrecht ook niet. Maar ja, wat te denken van Vitesse. Je rolt uh, Ajax op, je rolt Feyenoord op in eigen huis. Je speelt de pannen van het dak als je Brian Lindse bent. En zeggen en schrijven hebben die één keer gezien een minuut of tien geleden... met een knal. Het was een goede knal. Maar toch, het verschil tussen het niveau in wedstrijden is bij Vitesse erg groot. We spelen nog een halve minuut. 2-0 bij Utrecht-Vitesse. Blessure tijd eerst helft. Ajax, en die. Ja, laatste minuut, laatste seconden van de eerste helft. Ik zie Jurgen Streppel beneden vlakbij de vierde man staan. En uh, heeft gehoord dat er één minuut extra tijd is. Jochen Kamphuis, die het goed doet in de eerste helft... net als bij de ploegen, uh, zal zo voor de rust gaan fluiten bij 1-1-1-0. De licht in de 31ste minuut. En niet veel langer daarna, een anderhalf, twee minuten later... was het de mooie goal van Eudegaard die voor de ruststand gaat uh, zorgen of heeft gezorgd. Want de bal is nu nog wel in het spel. Maar op het middenveld, of kan Gouzjanic de bal nog krijgen... Nee, bal gaat naar Christensen. Christensen via Van der Beek naar voren. Maar dan zegt Kamphuis: we gaan aan de T. Het is 1-1 bij Ajax, Heerenveen, bij rust. laatste minuut loopt ook bij Utrecht tegen Vitesse, Ragnar. Ja, we wachten op een corner, krijgen er een minuutje bij. Ze maken zich een beetje druk in het vak met de Vitesse-fans. Ik weet niet wat het precies op slaat. Wat uh, vocale onvriendelijkheden richting een tribune met Utrecht-mensen. Bal is genomen. de eerste goal van Utrecht ontstond eigenlijk uit een nastoot uit een corner. Het is dus 2-0. Nu lukt dat niet. Komt er nog één keer een aanval van Vitesse misschien, Linse... Aan de linkerkant aan tegen Kleiber. Dan vangt Van der Marel op rond de middenlijn. Dat is het Kerk. En zou die Kleiber kunnen lanceren aan de rechterkant als hij het snel doet? Hij komt wel die bal, maar eigenlijk een fractie te laat. Kleiber halverwege de helft van Vitesse rechterkant. Ja, waarom zou Utrecht nog risico nemen? En een 1 2 tussen Kerk. En Kleiber, nou wil Utrecht die bal nog een keer voor het doel brengen? Misschien wel, maar ze doen het niet. Het is 2-0, Etiansen blaast voor de rust. 2-0 bij Utrecht, Vitesse, dat is een hele grote luxe voor de thuisploeg. Want zo goed vond ik het allemaal niet. Top, en dat was de Style Council. Ja, Serena Williams heeft in de tweede ronde... van het tennis-toernooi in Indian Wells gewonnen van Kiki Bertens. De Amerikaanse won met 7-6, 7-5 van de Nederlandse. Marcella Mesker heeft die wedstrijd gezien. Marcella, wat voor indruk maakte Bertens op jou? Ja, eigenlijk wel goed... Um, van tevoren vond ik het heel moeilijk inschatten hoe ze zou gaan spelen. Want ja, dat weet je eigenlijk bij Bertens nooit. Altijd uh, veel met ups en downs, ook dit jaar. Uh, ze is voorafgaand aan dit toernooi ook ziek geweest. Uh, twee keer in de eerste ronde verloren. Dus ja, dan arriveer je toch niet zo lekker bij het toernooi. Ja, en dan moet je je eerste potje in het toernooi tegen Serena Williams spelen. Die ongeplaatst is en ja, terugkomt na veertien maanden. En uh, nadat hij een kind heeft gekregen. Dus ja, dat is een moeilijke wedstrijd om te starten. Dan ook nog eens op het grote centenkoord, volgepakt, 16.000 toeschouwers. Ja, En uh, dan vind ik eigenlijk dat ze het heel goed heeft gedaan. Natuurlijk, ze verliest 7-6, 7-5. Maar als ik kijk naar uh, ja, haar houding, uh, de gretigheid die ze uitstraalde... de felheid waarmee ze speelde, uh, goede voorhands zoals ze die kan spelen... Uh, fysiek in orde... Ik vond haar snel. Uh, dat is ook weer, ja heeft ook weer met een bepaalde mentale instelling te maken. Vond je? En tactisch. Ja. ja. Nou, ja. Ja, ik zag een paar flarden... Heb je het ook gezien? Nou, ik heb er een, een uh, flarden van gezien. En ik vond haar, maar misschien is dat er wel haar structurele probleem... net niet wendbaar, net niet bewegelijk genoeg... om die uh, enorme, uh, hoge uh, ja, uh, klap, uh, klappen van, van Serena Williams te retourneren. Maar misschien is dat uh, uh, mijn eenzijdige. Ik vond het niet tegenvallen, moet ik zeggen. Okay. Uh, tactisch. Uh, bleef ze maar die voorhand van Servina bestoken. Nou, die sloeg wel meer dan twintig fouten aan die kant. Dat is toch een beetje kwetsbare kant. Laat uh, Williams natuurlijk ook veel, veel punten mee. Maar al met al, um, ja kijk, het is een wedstrijd. Uh, ik begrijp je wel. Het is een wedstrijd tussen twee van die enorme hardhitters. Ja. Want ja, ik heb uh, Bertens, toen ze op Roland Garros de halve finale uh, haalden, ook wel eens de blonde Serena genoemd. Omdat ze ook zo'n powerhouse is. Hè. Het zijn natuurlijk alle twee grote, stevige meiden met heel veel spierkracht. Uh, en. Uh, Bertens heeft dat ook. Uh, maar ik, ik, ik vond haar wel degelijk uh, goed spelen. Maar ja, omdat ze zo hard slaan, alle twee... Ja, is het ook een beetje het hit-en-miss-tennis. Het hm. is goed of het is fout. Want die bal die komt zo ongelooflijk hard. Uh, maar al met al, 7-6, 7-5. Uh, ja, Kansen gehad, dat wel, die eerste set. Natuurlijk 5-3 voorgestaan, serveren voor de set. En wat is dan het verschil ja, met, met een... 23-voudig Grand Slam-kampioen, ja, die Ervaring. houdt op dat soort uh, ja, grote momenten het hoofd koel. Cool en en uh, ja, Bertens kan dan toch in dat soort momenten de rust niet bewaren... slaat een dubbel foutje, ja. is een beetje gehaast, maakt een fout. Ja, en dan red je het gewoon niet op die uh, cruciale momenten. In de derde ronde komt Williams uit tegen haar zus, Venus. En dat ja. is sowieso een wedstrijd met een bijzonder verhaal, hè? Ja, sowieso. Um, natuurlijk, het, het zijn de twee zussen. Um, maar het is precies 17 jaar geleden... dat zij in Indian Wells 2001... de halve finale tegen elkaar zouden spelen. Nou, Dat is een hele beruchte halve finale geworden. Want die werd niet gespeeld. Venus trok zich terug... Zogenaamd met een blessure, werd achteraf gezegd. Uh, ze mochten niet tegen elkaar spelen. Ze waren toen nog heel jong. Vader Richard Williams zat daar toen bovenop. En dat werd niet gepikt door uh, de organisatie, door het publiek. Dus toen Serena met een walkover doorging naar de finale. en tegen Kim Kleisters moest spelen en verloor. toen kwam ze de baan op. Ze werd uitgefloten. In eigen land dus. Er werden racistische opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. Ja, En vanaf dat moment is het een, een haatverhouding geworden... met de familie Williams en het mm. Indian Wells toernooi. Ze hebben daar ook 15 jaar niet gespeeld. Na 15 jaar zijn ze met open armen weer ontvangen. Hè, als de verloren kinderen. Uh, inmiddels is het allemaal weer uh, koek en ei. En zijn ze daar waanzinnig populair. Maar ja, het is de partij die nu in de derde ronde gespeeld uh, gaat worden... in die precies 17 jaar geleden in 2001 gespeeld had moeten worden. Dus het is wel een wedstrijd met een tintje. Hartstikke leuk. Hey, er kwam nog het nieuws dat Maria Shaparova de samenwerking met de Nederlandse coach Sven Groeneveld beëindigd heeft. Uh, kwam dat als een verrassing? Um ja aan de ene kant wel omdat ik weet dat die twee heel goed samenwerken ook loyaal zijn naar elkaar hè, van beide kanten want Sharapov is er wel 15-16 maanden uit geweest met die dopingschorsing uh, Groeneveld vele aanbiedingen gehad om met andere speelsters of spelers te gaan werken deed hij niet hij bleef loyaal Kreeg natuurlijk ook zijn salaris doorbetaald, denk ik dan. Maar goed, toch, uh, je moet ook maar anderhalf jaar aan de zijlijn zitten... En, en geen wedstrijden bekijken als coach Ook moeilijk. Ze hebben samen hard gewerkt, veel vertrouwen, veel loyaliteit. Ze zijn goede vrienden ook geworden. Maar ja, sinds haar terugkeer, was april vorig jaar... heeft ze toch niet echt veel laten zien. Eén toernooitje, een klein toernooitje in China gewonnen eind vorig jaar. Maar geen grote wedstrijd gewonnen... Vaak ook in de eerste of tweede ronde verloren. Blessuretjes hier en daar. Ja, kortom, het gaat gewoon niet zo lekker met Maria Sharapova. En dan moet je soms een harde beslissing nemen. Ook al mag je je coach graag. Ook wel. Is er chemie, is er een klik? Ja, dan, er moet wat gebeuren. Want ze is ook dertig. En ja, ze wil nog. Daar is ze ambitieus. En nou, ook wel goed genoeg voor. Nou, Marcelle, ik hoop dat ze nog lang blijft spelen. Want ik merk dat als ik langs de sportkanalen zit, heb... dat ik toch altijd bij Sharapova iets langer blijft hangen. Ik vind het een sieraad voor de tennissport. Ja, absoluut. Uh, een, een, een, uh, een speelster. Nou, prettig om naar te kijken. Maar de instelling van, van haar als, als Ja, misschien dat Serena, die kan evenaren. Maar iedereen in het vrouwentennis en ook in het mannentennis kan van haar instelling, haar werklust, haar ambitie uh, leren. En, en ja, daar is zij een voorbeeld voor. En, en ja, ze blijft natuurlijk toch de beroemdste, bekendste... en best betaalde atlete nog steeds ter wereld. En dat is niet voor niks. Nee, en het oog wil ook wat. Marcella Mesker, ontzettend bedankt. We gaan nu schaatsen. Ja, je hebt een... een tennisprogramma voor jou, dat zou je wel passen. Nou, ik, eh, zo beluisteren ik allemaal. kijk graag naar tennis. Ja, zeker. Ik ook. Schaatsen heb je iets minder mee, hè? Ietsje minder. Ietsje minder. Toch gebeuren daar eh, interessante dingen... ook al zijn die niet altijd even leuk, Sebastiaan. Uh, een valpartij gezien inderdaad, van Niels van der Poel. Maar het liep allemaal goed af, hoor. dat ah. maar gelijk erbij uh, vertellen... met de 21-jarige zweet, die uh, een aardig duel uitvocht. Het was gewoon een leuk duel met Denila Semerikov uit Rusland. 10 kilometer schaatsen en dan 100ste van een seconde verschil... in het voordeel van Semerikov, 13.40-37 voor hem. Dat is trouwens voor buitenijs helemaal geen verkeerde tijd. En Van der Poel probeerde dus uh, in de laatste meters... de punt van zijn ijzer van de schaats... Uh, net iets eerder tegen de lijn aan te drukken dan Samirikov. Dat lukte niet en hij verloor ook de balans. En hij kreeg het voor elkaar om precies bij dat kleine stukje boording... Uh, in de kussens terecht te komen die losstaan. Omdat daar de ijsmachines iedere keer op en van het ijs uh, afkomen. Waardoor hij naast de baan terecht kwam. Het zag er even vervelend uit, maar gelukkig uh, is hij gewoon op eigen kracht weer uh, uh, verder gegaan. Hij heeft zelfs nog een ronde gereden. Voor de volgepakte tribunes nog altijd. Het zijn er geen 23.000 zoals gisteravond. Maar er zitten er toch zeker wel zo'n 7.000... 17.000 in het Olympisch Stadion. Die nu gaan kijken naar rit 2. Bart Zinks, Harold Silos. Daarna wordt de baan gedweld En dan om 15.58 uur krijgen we de derde rit. Marcel Bosker tegen Patrick Roest. Roest dus de nummer 2 in het algemeen klassement. En zo rond de klok van kwart over vier. Als het voetbal zo'n beetje afloopt. De wedstrijden Ajax-Herenveen en Utrecht-Vitesse. Dan gaat de finale hier ook beginnen. De laatste rit van dit wereldkampioenschap. Allround. Het 112e WK Allround. Sverloende Pedersen tegen Sven Kramer. Die dus 16 seconden en 14 honderdste moet goedmaken op Pedersen. Ook nog tijd op Roest. 8 3,3 seconden om voor de tiende keer in zijn loopbaan wereldkampioen te worden. En anders gaat de titel of naar Roest of misschien dus wel... voor de eerste keer uh, in zijn uh, loopbaan naar Sverre Pedersen uit Noorwegen. Ja, dat betekent dat Sven Kramer in de achtervolging moet. Dankjewel, Sebastian. En dat is uiteraard niet zoals Kramer het had gepland. Ik had uh, niet verwacht dat ik de vijf centimeter hier zou winnen. En ik heb gisteren uh, gewoon uh, ja, uh, zelfs tijd verloren op uh, Pedersen natuurlijk... Waarin, uh, Normaal gesproken, je tijd moet winnen en dan kun je vandaag iets verliezen. En dat gebeurt dan ook vandaag, alleen je hebt geen buffer. Heb je te veel verloren? Ja, ah, 16 seconden is wel veel, ja. Dat is... hoe, hoe zit dat in jouw hoofd? Want je bent natuurlijk wel een hele goede 10 kilometer rijder. Veel beter dan Pedersen. Ja, dat weet ik wel, maar 16 seconden blijft, blijft een gat. En ik rijd ook nog zeker in de laatste rij tegen Pedersen. Dus uh, ja, dat wordt uh, geen makkelijke opgave. Hoe ga je daarin? Uh, ben jij iemand die met 16 seconden het hoofd laat hangen? Of denk je van, ja, daar zit nog wel een kans? Ja, er zit altijd de kans en uh, ik ga gewoon uh, eerst uh, zelf uh, mijn eerste rondjes proberen lekker te rijden en dan kijken wat er in zit. Hoe goed ben jij fysiek nu? Of hoe slecht ben jij fysiek? Of hoe fit ben jij? Ah, ik ben wel eens fitter geweest. Maar uh, ja, het feit blijft gewoon dat ik gisteren uh, door uh, omstandigheden dan gewoon die tijd niet kan pakken op de 5 kilometer. Wat toch voor mij vaak uh, wel een sleutelafstand is. Neem je dat uh, met terugwerkende kracht toch hier de, de ijsmeester en de, en de dwelmachine mensen kwalijk? Ja, dat kan ik wel kwalijk nemen Bert, maar ja, dat schiet wel in het speel. Ja, maar ik wil graag weten. Ja, nee, ja. Tuurlijk is het een beetje een dubieuze beslissing, maar... Uh... Ja, dat hoort erbij. En uh, ik, heb, uh, ik heb hier uh, voorop gestaan om te zeggen dat we niet moeten zeuren. Dus uh, ga ik dat vandaag ook niet doen. Nee, dat had ik dan uh, gezegd, inderdaad. Maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat jij stampend door het hotel bent gegaan gisteren. Want dit moest toch jouw kampioenschap worden. En uh, per afstand lijkt het steeds minder jouw kampioenschap te worden. Nou ja, gezien gisteren is het natuurlijk jammer als je in de negende rit zit. En dan wordt het niet voor niet gedraaid. Maar goed, uh, daar hebben die andere negen ritten ook mee te doen gehad. En uh, het, het is zoals het is, Bert. En, uh, ik had het ook graag anders gezien. Of moet je de tactiek wijzigen, bijvoorbeeld uh, in dienst van roestrijden. He, want je kunt natuurlijk Peders zijn uh, 10 kilometer ook een beetje verpesten. Ja, dat zou kunnen. En en, uh, maar ik ga eerst nog voor mezelf proberen en uh, dan gaan we het zien. Alles of niks? Ja, alles sowieso, alles of niks. NTO Radio 1. Blijft een uh, mooie sportman om naar te luisteren, Sven Kramer. Straks dus de ontknoping op de 10 kilometer. Nu één minuut over, half vier, het NOS Journaal met Lieslotte Thomassen. De Britse politie heeft ook sporen van zenuwgas gevonden in een pub in Salisbury. Vanmorgen werd al bekend dat er sporen van het gas in een pizzeria zijn aangetroffen. De Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter hebben beide plekken bezocht... kort voordat ze bewusteloos werden gevonden in een park...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 En in China kan president Xi Jinping levenslang aanblijven. Het Chinese volkscongres heeft een grondwetswijziging goedgekeurd... waarin dat wordt geregeld. Daarmee komt het een einde aan de regel... dat de president na maximaal twee termijnen van vijf jaar aftreedt. Radio 1, NOS langs de lijn. De bal rolt weer, dat doet hij in Utrecht en ook in Amsterdam. Ajax-Herenveen, tweede helft dus begonnen met die gelijke stand en ja, wat een kans voor Ajax. Meteen in de beginfase van de tweede helft was het Donny van der Beek. Die werd uh, vrijgespeeld vlak voor de keeper. Keeper Hansen, Maar Hij tikte de bal naast het doel. Geen wissels aan het begin van de tweede helft. Uh, ik heb wel Joel Velpen een uh, tijdje warm zien lopen. Uh, maar uh, dat was meer omdat er een uh, korte... Uh, blessure was voor Nico Taliafico. En uh, hij dus mogelijk dan daarvoor als bek zou moeten gaan optreden. Joe Veldman. Nu een vrije trap voor Stijn Schaars. Die uh, kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Uh, bal even kort uh, genomen via Torsby. En dan wordt hij zomaar ingeleverd. En kan uh, Ajax in de avond gaan. Met die aanvoerder en doelpunten maken. Matthijs de licht. Goede bal op uh, Sier. Zier, bal binnen door op Neres. Goede bal op Neres. Neres, bal terug. Goede bal op uh, Huntelaar. Huntelaar. Oh, mooie redding zeg. Nee, geen redding. Hij is niet aangeraakt. De bal wordt overgeschoten door Huntelaar. Dit is de vijfde grote tot normale kans die Huntelaar mist in deze wedstrijd. En dat voor een topspits die toch in zijn Heerenveen tijd, hij speelde 46 wedstrijden, scoorde daarin 33 doelpunten in anderhalf jaar tijd. Gigantisch aantal in 46 wedstrijden, maar nu heeft hij al vijf kansen gehad in deze wedstrijd. En uh, toen was het wel 2005 en nu zitten we een jaartje of 13 later als Hansen wordt opgejaagd, heeft hij vijf kansen had hij niet gescoord. Hansen wordt zo opgejaagd dat hij het wel inlevert en het schot van Zier gaat bijna door de benen van Hansen. Je zag hem kijken: van waar is die bal gebleven? Oh jee, nee toch? Ja, toch. Toch net tussen de billen, zeg maar. Van de geheel in het geel gekleed gaande keeper Hansen. Die de bal dus nog even kon tegenhouden, maar bijna door zijn benen zag glippen. Bal bezit voor Herenveen. Ajax heeft wat meer druk gezet richting Herenveen. Maar Lucas Woudenberg probeert flap aan te spelen. Dat lukt niet. Bal komt bij Onana terecht. Leuk begin van de tweede helft met een hele grote kans voor Hun te Klaar, die hem toch weer miste. Dus 1-1 bij Ajax Herenveen. FC Utrecht, Vitesse. Die gingen rusten met een 2-0 stand. Ja, gaat Vitesse nog wat uh, terugdoen? Het was wel iets wat geflatteerd, hè, <coughs> Ragnar? Ja, nou goed. Ik vind niet dat Utrecht de pannen van het dak heeft uh, gevoetbald. Nee. Dus dan is 2-0 goed. Je kunt ook zeggen tegen een ploeg ja, die uh, vlakbij je in de buurt staat. Een directe concurrent uh, voor uh, ja, plek 4. Als je dan 2-0 leidt is dat gewoon hartstikke knap. Zeker als je Vitesse uh, ja, voorin toch uh, onschadelijk hebt weten te maken. 2-0 dus. We zijn twee minuten aan het voetballen in de tweede helft. De zon. Is gaan schijnen in Utrecht. Karavajev uh, staat nu links uh, achterin bij uh, Vitesse. We hebben de wissel gezien met Faye die eruit is gegaan. Uh, Daar bij Utrecht Lewin. Ik zei al uh, geblesseerd geweest in de eerste helft. En dan neemt Jean-Paul de Jong geen risico. Uh, doem iets te en is er op de bank zitten. Maakt weinig minuten. Maar nu uh, wel erbij in de defensie van, uh, van Utrecht. Op, uh, de trap gaan we zien van Pasveer. Twee keer dus gepasseerd in de eerste helft. Gebeurde door Willem Jansen en door Labiat. Eens kijken of uh, Vitesse beter voor de dag komt. Wat feller en uh, wat meer uh, ja, voorin gevaarlijk. Bal loopt door tot bij de keeper van, van Utrecht. Dat is David Jensen. Hoopt stiekem nog altijd op een plekje als derde keeper in de Deemse WK-selectie. Maar dat zal hij tot het laatste moment moeten afwachten of het zover komt. Bijna drie minuten oud. Tweede helft. Het is 2-0 bij Utrecht. Vitesse. Klaas-Jan Huntelaar tegen Heerenveen. 1-1. Andy. Ja, en eigenlijk nul voor Klaas-Jan Huntelaar. Weer een enorme kans. En dit is er een die er echt in moet. Nou. Hij heeft ook wat pech. De bal onderkant wat. Maar deze kans, dat zijn echt uh, ja, uitgelezen mogelijkheden. Geen verdediger in de buurt. Vijf meter van het doel. Rolf maar. En, nou, nou, dat vind ik... Dat, dat, dat was echt knap als ja. je dat uh, lukt. Dat, uh, dat was de grootste missie van dit weekend. Hè? Ik wou dat ik zo uh, niet kon voetballen. Dan uh, zou ik heel veel geld verdienen. Uh, want Rosheuvel verdient een aardig zakcent uh, daar bij Roda. Maar die miste en dat deed de Huntelaar dus ook. 1-1 de stand. Maar het geeft wel aan dat Ajax in de tweede helft furieus is begonnen. Met twee hele grote kansen voor Huntelaar die allebei werden gemist. Nu Christensen aan de rechterkant speelt. Als Beck uh, in plaats van Veldman gewoon goed daar uh, degelijk geen uh, voorzet kon. Komt er vanaf zijn kant uh, tegen. En aanvallend probeert hij het wel. Nu is de bal over de zijlijn gegaan. Nee, een vrije trap. Uh, geeft uh, scheidsrechter Kamphuis aan. En dan uh, staat daar achter de bal natuurlijk Hakim Ziyech. Die heeft hem al genomen. Speelt de bal even terug op Matthijs De Ligt. De Ligt. Hé, hey, waarom is zijn uh, aanvoerdersband af? Want die uh, zie ik niet meer bij hem zitten. Misschien zat hij niet lekker. Uh, in ieder geval... Uh, is toch uh... te dun. Hij is nog in de groei. Oh, dat is het. Uh, dat hij maar een halve wedstrijd aanvoerder uh, kan zijn. Want. Uh, uh nou ja, in ieder geval heeft hij de aanvoerdersband uh, niet meer om. Maar is het uh, denk ik nog wel. Als er balbezit is voor uh, Neres. Neres aan de rechterkant. Uh, wordt even aangetikt door Woudenberg. Vindt niet dat er veel aan de hand is. En dan gaat Neres bij Woudenberg uh, uh, lopen moeilijk doen. Uh, Neres zit totaal niet in de wedstrijd. En Kamphuis die gaat nu Neres en Woudenberg bij zich halen. Want ze zeggen, jongens, rustig af vanaf nu. En dat geldt zowel voor Neres als voor Woudenberg. Publiekje er niet leuk. De vrije trap wordt snel genomen, maar niet goed genoeg. Want de bal gaat over de achterlijn. Gaat hij over de... Nee. Hij blijft toch voor. En dan is daar een kans voor Zier. Nee, Ziyech net niet. En zo blijft het 1-1 bij ajax 1. En leuk. Too fast to prepare for these. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of Maine. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. With, with, run me like a racehorse.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 Leave the body of my soul to be a part of me I'll do what it takes Whatever it takes Imagine Dragons stonden 19 februari in Ziggo. Whatever it takes. Amy Pieters heeft de ronde van Drenthe gewonnen... in de tweede World Tour wedstrijd van het seizoen... ging de Nederlandse vroeg de sprint aan... terwijl de echte sprintkanonnen of gevallen waren... zoals Kirsten Wild of te ver van achter zaten. Pieters hield de Amerikaanse Alexis Ryan achter zich... en de Australische Hosking werd derde. We gaan naar Ajax. En Ajax staat op 1-1. En twee weken geleden, tegen ADO Den Haag... kwamen ze thuis ook al niet verder dan een gelijkspel. En dat hoort niet. Ajax is een ploeg die eigenlijk bijna elke week hoort te winnen. En die... Ja, dat ben ik met je eens. Zeker met zo'n uh, begroting. En... Ja. Eigenlijk verdienen ze het nu ook om te winnen... want de tweede helft zijn ze furieus en veel beter dan Herenveen. Herenveen wordt onder de voet gelopen. Nu weer voorzet op het hoofd van Huntelaar, maar die komt over. We hebben al zoveel kansen gezien. Een geweldige redding van Hansen bij een inzet. Een kopbal van Van de Beek. Eh, dat die bal er niet inging was ook een klein wonder... omdat Hansen echt een geweldige redding had. Ook nog met de doelpaal in aanraking kwam. En ze hebben al een geblesseerde keeper in Warner Haan. En bijna had Wouter van der Steen voor de vijfde keer... zijn opwachting moeten maken. Want toen Haan aan het begin van... Het seizoen geblesseerd raakte. Toen heeft hij al vier wedstrijden gekiept. Eh, Ragnar, je hebt wat moois te melden. Ja, een uh, hele vrije treffer. En die, die is van Vitesse. Vandaar dat het zo stil is op de achtergrond. De tweede helft is 10 minuten oud. We weten van een week geleden dat Navarone voor een geweldige trap in de benen heeft. toen hij scoorde tegen Ajax ze aan de linkerkant, Mason Mount. Die heeft de bal in de voeten op de rand van het strafschopgebied. Komt dan Navarone voor. Ja, het kanon haalt uit en trapt de bal in de richting van de kruis. Mensen is kansloos. Wat zei jij? Met zijn andere been. Met zijn andere been. Dat heb ik even niet paraat. Die nou ja, bij vorige week, week. Vorige week schoot hij toch naar Verona voor. Met links snoeihard in de kruising tegen Ajax. Dan is het met zijn andere been. Ja, ja. Dan heb je denk ik gelijk. Ja. Ja, het is weer een mooie goal. Niet zo fel en niet zo snoeihard als een week geleden. Maar het is dus 2-1 voor de duidelijkheid. Vitesse is terug in de wedstrijd. En ik zie net eh, dat doelpunt. Hij staat nu ook nog te gebaren. Jean-Paul de Jong, de trainer van FC Utrecht. Uit zijn dugout komen met een gebaar. Jongens, gooi er eens wat bovenop. Want Vitesse heeft te veel de bal in ons theater. Nou, dat dus uit in een aanval die Navarone voorbekroont met een fraaie goal. 2-1. En we hebben weer een wedstrijd in de uitbundig schijnende zon in Utrecht. We hebben weer een wedstrijd. Dat is eigenlijk wat je wil als het lekker weer is. Op zondagmiddag op de tribune zo. Ajax tegen Heerenveen en die gelijke stand. Andy. Ja, en nog altijd uh, Ajax in balbezit nu met Kluivert... die langs heel veel mensen gaat. Dan een overtreding. Ja, inderdaad, de overtreding is gemaakt door Torsbu. En dat is uh, zeg maar een meter buiten het strafschopgebied... vanuit de keeper uit gezien, links van de as van het veld. We hebben al een wissel zojuist gezien. Arbens en vorige week uh, uit de wedstrijd geschopt tegen Willem II... Die Heerenveen wist te winnen met 2-0. Had daar nog lang last van. Maar uh, begon op de bank. Is nu gekomen voor Michel Vlap. Maar dit is een, uh, misschien wel belangrijk moment in de wedstrijd. Want ik zie Schöne en Ziyech. Zij zijn aan het overleggen. Hoe gaan we dit doen? Het is voor een linkspoot een uh, meer ideale plek. Dan voor een... Uh... Een rechtspoot. Dus denk ik dat het Sier gaat worden. Hansen zet een muur neer. Aan de ene kant van de muur wordt er een beetje geduwd en getrokken door onder andere Huntelaar. En uh, uh, nog wat mensen van Ajax. Aan de andere kant staat onder andere Van de Beek in de muur. Dus weet de keeper nog steeds niet aan welke kant de bal gaat. Maar het wordt Sier. Let maar op. Daar komt de aanloop. Het fluitje heeft geklonken. Sier in de muur. En dan Schöne. En dan gaat die bal op de lat. En dan gaat hij erin. Nee, nog steeds niet. En in vierde instantie wel. En het is Fico die scoort en het is zijn eerste doelpunt voor Ajax en een hele belangrijke. Want het is 2-1 voor Ajax. Het kostte wat moeite. Drie keer op doel schieten en in de vierde poging is het Fico. Nico Fico die zijn eerste goal voor Ajax maakt en wat een belangrijke voor de Argentijn. En uh, ja, via de binnenkant van de paal. Het is een beetje mazzelig ook nog. Maar wel goed gedaan hoor. Uh, het had al lang zover moeten zijn dat die bal in de touwen was. Maar Talia Fico vindt via de binnenkant van de paal kan binnenschieten. Ajax leidt tegen Heerenveen met 2-1. En dat kan maar één ding betekenen dat nu Heerenveen weer moet gaan komen. Ja, Vitesse terug in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Ragnar. Ja, moeilijk moment. Mark van der Madel en een duel met Brian Linsen. 58 e minuut. 2-1 voor Utrecht. En uh, Edjan van is boos omdat Linsen ter aarde stort. Naar het been van Mark van der Marel gaat wel richting het gezicht. Gebeurt allemaal in het strafschopgebied van Utrecht. Maar Jansen ziet er een schwalbe in. Ja, dan is Linse boos. Klopt het met een sisser af voor Utrecht dat dus met tweeën aan de leiding staat. En bovendien heeft Kerk de bal rechts van de as van het veld. Kleiber stijf op de zijlijn. Voorzet komt wie is er mee? De kleine Ayupia ja, dan bindt in de lucht pas weer wel. Die kan deze bal eenvoudig plukken. Vitesse geeft wel wat meer gas met Serrero. of twee overtredingen gezien van de Afrikaan. Eén keer gleed hij ook uit. Was het ongelukkig in een duel met Klieg. Maar het veld is dramatisch hier in de Galgenwaard. En je kunt het misschien horen, het publiek van Utrecht gaat eens dus even achter de thuisploeg staan. Die het nodig heeft in deze fase naar Verona voor. Op zijn eigen Vitesse-helft, vijf meter voor de middenlijn. Dan is het van de Werf naar Kasja, Nog altijd op de helft van de Arnhemus. Dan rechts aan de... Zijkant is het een goede opening van Dabo naar Linse. Linse ineens voor het doel. En daar is Mattafs eigenlijk voor het eerst dreigend. Maar komt niet aan de bal omdat Utrecht een been uitsteekt. Dan houdt Vitesse wel de bal. Hoewel Kerk lijkt nu ontsnapt. Ja, Op de middenlijn is het tot Utrecht. Dat is de eerste man die hij tegenkomt. Kerk is krachtig en snel. Richting de achterlijn lage voorzet. Ja, daar staat eigenlijk iemand niet op te letten. En dat is van de streek. Want komt hij in de bal. Loopt hij naar de bal toe in het 5 meter gebied. Dan kan hij misschien binnenschieten. Nu wacht hij te lang. En is het uh, nauwelijks gevaarlijk voor het doel van Pasveer. Wel de... Ja, aanval opnieuw van Utrecht met Willem Jansen in de as van het veld. Ayouk loopt zich vrij, krijgt de bal van Van der Marel. Ayouk makkelijk getrapt de voorzet en de missen van de keeper past weer is weer. De shaak. zoals zo vaak. En dan is het uh, afdrukken van Sander van der Streek. Hij laat hem zo uit zijn handen ploffen. Wat is dat toch een hopeloze keeper. Vergeef me de woorden, maar het gaat zo vaak mis. Dat Vitesse met hem op goal wel heel veel schade leidt. Want Utrecht op 3-1 na een uur. Hij kan wel door de grond zakken. Dat is op deze grond overigens niet een heel groot probleem... om dat voor elkaar te krijgen, denk ik. Maar de voorzet is goed van Ajoep. Ja, dan moet pas weer hem hebben. En nu staat Van der Streek dus wel voor het doel klaar om af te drukken. Oei, oei, oei. Wat een flater, zegt van 3-1, ja, dat lijkt me een geweldige ram na een uur voor Vitesse toch? Ja, kijk, als hij hem dan niet pakt, dan moet hij hem gewoon uh, nou ja, naar Stompen. de zijkant wegwerken. Ja, precies. Ja, maar goed, het ja, is, is moet hem dus. Ja, ja, dat vooral. Het is nu in ieder geval 3-1 voor uh, FC Utrecht. We gaan naar paardensport, Indoor Brabant. Gisteren won Michael van der Vleuten de kwalificatiewedstrijd. Nu uh, om het echi, Ed van der Bent. Want een Nederlander op een paard. Nederlander en er zijn er in deze wedstrijd met 40 starts het neusje van de zalm. 14 van de top 20 zijn hier aan de start en er zijn er voor Nederland 12. En de tweede starter is niemand minder dan Jeroen Dubbeldam met S, F De inmiddels 14-jarige ruim dit paard, de, Jeroen zelf de oud-Olympisch kampioen, wereldkampioen van 2014 en de Europees kampioen van 2015. Jeroen Dubbeldam is een van die ruiters die dus nu probeert... Om dat megaprijzengeld hier in de wacht te slepen. Want Indoor-Brabant maakt nu deel uit van een Grand Slam-serie. Voor de eerste keer. Met Aken, het buitenconcours. Dan Spruce Meadows, Calgary in Canada. Dan het binnenconcours in Genève. En nu toegevoegd Den Bos hier. in Indoor-Brabant. Wat dan tegenwoordig de Dutch Masters heet. Prijzengeld is voor deze wedstrijd 800.000 euro. Terwijl hij nog altijd foutloos is. Uh, in de parcours. Met voor de winnaar 264.000 euro. En er is voor een paar ruiters die hier deelnemen ook nog een bonus. Maar daarover laten meer. We volgen hem eerst even nu over de Mondriaan hindernis. In het verlengde daarvan een van die vier hindernissen op de maximale hoogte van 1,60 meter. Daar een waterbakje wat overbouwd is met een oxer, een hoogbreedtesprong. Gaat hij nu naar de hindernishacht aan de overzijde. Volgepakte tribunes, net als gisteren. Daar maakt hij een foutje op het eerste element. Dat stond op 1,55. En in het verlengde daarvan op de oxer nog eens een fout. Dat betekent inmiddels acht strafpunten. Best wel een tegenvaller. Het wil niet helemaal lukken met zee niet. Maar deze Geweldige professional. Die maakt uh, overigens daar de derde fout. Die laat zich nooit van de wijs brengen. Gaat tot de laatste sprong. Blijft hij serieus? Gaat nu daar is 13? Is hij overheen? En eindigt met 12 strafpunten in 71 seconden, 67 seconden. De tijd lijkt in ieder geval geen spelbreker te zijn. Die staat op 76 seconden. Ajax hier even in. En die 2-1 voor Ajax. 1-0 de licht. 1-1 Eudegard. 2-1 in de 59e minuut. Talia Fico. En... Uh... Ja, uh, Onana doet het maar eens even rustig aan. Krijgt even een standje uh, van de scheidsrechter van Scheidstad de Kamphuis. Omdat hij het wel heel erg rustig aan doet. Het nemen van een doeltrap. Maar hij heeft hem ondertussen genomen. Wel gaat naar voren. Ik heb het al gezegd. Arbe Zaneli gekomen bij Heerenveen. Dat is een fijne voetballer die voor een verschil zou kunnen zorgen. Benieuwd of hij dat ook gaat doen. Als Thijs Schaars de bal gepaast heeft naar buiten. Wordt uh, opgepikt door Van Amersfoort. Van Amersfoort met links van hem. Zeneli gaat de bal ook naartoe. Uh, Arbe Zaneli. Fijn hoor. Die, uh, heeft... Duwtjes, dus tegenover zich. trekt hem binnen, maar speelt de bal iets te ver voor zich uit. En dan wordt er uitstekend mee verdedigd door Zier Vaak. En ook wel terecht kritiek op Ziyech. Maar hij gaf net een paas op over 50 meter op Kluivert. Die zo perfect was. Dat ik de, echt, daar kan ik wel van genieten. Het zijn maar van die kleine momentjes. Maar zo mooi. Nu weer Herenveen uh, in de avond. Die moeten natuurlijk iets doen met de 2-8 stop Met Senneli. Goede bewegingen. Dat kan hij wel. Speelt de bal even terug naar uh, Martin to Mar Morten Torsby. En dan uh, wordt uh, zijn uh, St Stijn Schaars van de bal afgelopen door Van de Beek. Maar Van de Beek krijgt hem net niet... Bij Justin Kluivert, terwijl Schaars daar nog ligt. En Schaars heeft pijn aan het hoofd. En dan wordt het spel even stilgelegd. En dus kijken wij naar een blessurebehandeling na 65 minuten spelen. 2-1. Ajax leidt tegen Heerenveen. Utrecht, Vitesse, Ragnar. 64 minuten oud. Utrecht is weer de baas in de eigen gal gewaakt. En laat af en toe leuke dingen zien. Labiat 20 meter over de middenlijn, links. Labiat krijgt de bal terug van Ajoep. Beetje kort naar Klieg toch van de marol op die linkerkant. Ja, met die drieën voorsprong lijkt er niet veel aan de hand voor de thuisploeg. Van de Madelaar kan hem net niet doorspelen. Naar Ayoub Hij staat al op de rand van het strafschopgebied bij Vitesse. Als hij de bal wel kan meegeven is het 4-1. Nu een overtreding van Van de Madel. In de as van het veld op Serrero. 65e minuut. Ja, dan is er nog wel tijd voor Vitesse om hier een punt te gaan pakken. De ploeg van, van, van Henk Vrezer heeft wel twee thuisduels hierna. Tegen Herakles en Roda thuis. Ja, dan is die strijd om plek 4 nog niet gestreden misschien. Maar ja, Utrecht gaat wel hele goede zaken doen. En als AZ dus de knvb wint van Feyenoord... is die plek 4 rechtstreeks nou ja, via voorrondes natuurlijk. Goed voor Europees voetbal. En dat zou een geweldige prestatie zijn ook voor Jean-Paul de Jong. Die ja, toch het goede werk van uh, Erik ten Hag, laten we dat niet vergeten. Want dat heeft hij hier verricht. Voortzet dan. Zover is het allemaal nog niet. Jensen heeft uh, de bal. Kijkt uh, toch een beetje tegen de zon in, die laag staat. En daar hebben spelers volgens mij last van. En vooral ook heel veel toeschouwers hier op de hoofdtribune. Maar goed, ik heb hier vaak zitten mopperen over de kou in het stadion. En <laughs> in andere stadions, wat dat betreft, is het ook nooit goed. En dit is echt beter. Matafs is uh, onzichtbaar. Kerk vergeet de bal bij de middenlijn. Als Vitesse hem dreigt kwijt te raken, zet je van Klieg in de rug van Serrero... Dat gebeurt allemaal voor de dugout van Frazer. Ja, die ziet dan de zoveelste overtreding. Staat met wat opgestoken vingers te wijzen in de richting van de vierde man. Castanjos komt erbij. En hij gaat in de ploeg komen voor, wat ik zeg, de onzichtbare Tim Ik zat een tijdje te praten met Mario Been. Je kent hem wel. Die liet ooit Castaños, hij is hier aanwezig in het stadion, Been. Hij liet ooit Castanjos debuteren. En hij zei, ja, toen was het nieuw. Ik heb toen... En ja, maar een tijdje laten staan. Ik had ook geen alternatieven. Nou, toen was het nieuw. Toen was hij ja, gewoon onbevangen. Toen liep het goed, maar hij is laat in het profvoetbal terechtgekomen. Laat in de Feyenoord-jeugd. En eigenlijk mist hij zoveel wat nodig is om het te maken. Nou, dat vond ik een hele kritische analyse. Want hij zag het nooit meer goedkomen met een man van de twee goals bij Vitesse. 67 e minuut. Het is 3-1 bij Utrecht Vitesse. ajax Veen. Ajax op voorsprong. Andy. Ja, ik denk dat Strippel straks met nog een minuutje of twintig te gaan gewoon alles of niets gaat spelen. Dat uh, heeft hij wel vaker gedaan. Ik kan me nog de wedstrijd tegen PSV herinneren, toen uh, Lozano rood kreeg. En hij, op een, en hij op een gegeven moment echt met uh, uh, vijf uh, spitsen ging spelen. Uh, hij dus Jurgen Steppen van Herenveen Nu 2-1 achter. Ik denk dat Henkie Veerman zo wel zou komen. We hebben al Arbers en Nelly, Die zojuist een kans kreeg gezien. En Herenveen wordt ook sterker. Nu uh, weer in uh, de aanval via de rechterkant. Via Denzel Dumfries. Dumfries kan helemaal doorlopen. De linksbek is weg. Dan moet hij voorzet komen. En wordt hij aangetikt. En wat zegt de grensrechter? Niets. En wat zegt de scheidsrechter? Ook niets. Doeltrap. Nou... Ik wil dit wel eens in de herhaling zien. Ik want hoop. Denzel Dumfries die zegt ook van... ja jongens, hoe kan dat nou? Het wordt een hoekschop. Uh, we gaan de wissel krijgen. Nee. En uitgaat Reza Gouzjanajat. Oh, ik heb de herhaling nog niet gezien, jij wel? Ja, volgens mij is het geen penalty. Oké, okay. nou, daar gaan we natuurlijk vanuit. Henk Veerman eruit. En het vallende is: daar waar uh, Jurgen Streppel in de wedstrijd tegen PSV. een aantal weken geleden. Alles of niet uh, speelde. door een verdediger eruit te halen. Uh, Kik Piri in dat geval. En uh, toen Henk Veerman te brengen. Zo, die is kwaad. Nu... Ja, dat kan me voorstellen. Je staat achter met 2-1 en is heeft. Hij vloekt in het Nederlands zien... trouwens. Ik, ja, uh, oh, ja. Ja, de, de luisteren kinderen. Dus, uh, nee, het, dat gaan we niet aanhouden. Ben je uh, Janisjad, de Iranier gaat naar de kant. Uh, nou, hij krijgt uh, nog een handje van zijn trainer. Maar ik, ik vind het opvallend. Uh, de hoekschop staat nog voor Heerenveen. Vanaf de rechterkant, daar komt die bal. Let die tweede paal. Daar komt Hornane met twee vuisten. Het de bal weg. Stijs Schaars uh, wordt van de bal afgelopen. Nu is het drie tegen één. Nu wordt het moeilijk. Woudenberg. En uh, die is de enige verdediger. Bal gaat naar Zier, Zier Breed. En dan moet hij er toch wel een keer in gaan. Lijkt mij zo, maar krijgt hem maar niet in. Nou, nou, nou. Het is toch niet echt sterk hoor. Als je 3 tegen 1 staat. En notabene Boudenberg die ene verdediger is. Dat is toch niet een van de sterkste. Terwijl nu aan de andere kant Van Amersfoort weg is. Van Amersfoort in het Gaat veel te makkelijk liggen. Krijgt dan wel een hoekschop. Maar had, uh, was echt op zoek naar een penalty... Goed werk van Weber achterin, dat wel. En uh, ja, dit had een doelpunt voor Ajax moeten zijn. En uh, we krijgen nog een hoekschop voor Heerenveen. Ik kijk nog even naar de herhaling. Wordt ook redelijk uitgespeeld. Bal gaat naar Zieg. Ziyech. Ziyech geeft hem dan op Neres En dan kan Boudenberg notabene de bal verdedigen. Kijken we naar de andere kant. Naar de hoekschop vanaf de rechterkant. Door Zinneli getrapt. Daar komt die bal komt voor het doel. En weer twee vuisten half door uh, Onana. Bal wordt weggewerkt door Zieg. En dan opgevangen door Kluivert op de de arm, maar het mag doorgaan, want Herenveen heeft de bal aan de rechterkant. Hier is een mogelijkheid als de bal voor doel komt en nog maar net aanverdedigd wordt door Matthijs de Ligt. Spannend hoor. ajax Herenveen, Het staat 2-1. Nog wel voor Ajax. Bij Utrecht tegen Vitesse is het 3-1. Daar een langdurige blessurebehandeling aan de gang zometeen. Na de klok van 4 uur, dus de ontknoping van deze beide wedstrijden. En dan maken we ons ook op voor de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. Dat duel al begint om kwart voor 5. En de ontknoping bij de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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of